11 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. Groot-Brittannië blijft de komende weken last houden van wateroverlast, vreest premier Cameron. Hij waarschuwt dat de problemen nog niet voorbij zijn, doordat het grondwater veel hoger staat dan normaal en de bodem verzadigd is. In het zuiden van Engeland is daardoor nog steeds kans op overstromingen en levensgevaar. Het heeft weken geregend in Groot-Brittannië en daardoor is onder meer de Theems buiten zijn oevers getreden.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 De mobiele eenheid is kort na acht uur vanochtend begonnen met het uitkammen van een bosperceel naast de woning van de omgekomen oud-minister Els Borst in Beeldhoven. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er iets ligt, maar wordt het bos voor alle zekerheid doorzocht op sporen die kunnen leiden naar de dader. De politie vermoedt dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. Meer dan 4,5 miljoen mensen zagen gisteren hoe Koen Verwij de zilveren medaille won bij het 1500 meter lange baanschaatsen. De laatste rit met Koen Verwij was daarmee gisteren het best bekeken tv-moment. Op de Olympische Spelen in Sochi is de snowboardster Bel Berghuis uitgeschakeld. Ze eindigde als vijfde in haar kwartfinale op de snowboardcross. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg heeft een vrouw haar vriend aangevallen met een mes... omdat hij haar geen cadeau had gegeven voor Valentijnsdag. De Duitser bleef ongedeerd. Het lukte hem om zijn vriendin op te sluiten in een kamer, waarna hij de politie belde. Zijn vriendin wordt aangeklaagd voor zware mishandeling. Dan nog het weer, geregeld zon en op veel plaatsen blijft het droog. Alleen in het noorden bewolkt met een enkele bui. De middagtemperatuur wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Over de onvoltooid verleden tijd Met Miguel Citroen en Jos Palm Welkom terug bij het tweede uur van OVT Straks het tweede deel van de driedelige documentaire serie die Martin Menkema maakte. over de fotoboeken uit Nederlands-Indië. die al zo'n 70 jaar opgeslagen liggen in het Tropenmuseum. en die liggen te wachten op hun eigenaren. Het museum deed zijn uiterste best om die eigenaren van de foto's te traceren. met het project Foto Zoekt Familie en straks hoort u hoe zo'n weerzien kan verlopen. We gaan straks ook praten over kamikazebrieven. van die piloten die zich op de Amerikaanse vliegtuigschepen storten... en of die brieven behoren tot het wereldgeestelijk erfgoed. En u hoort straks ook om half twaalf... hoe het gaat in Sochi bij de Winterspelen. Ja, afgelopen week werd bekend dat er een beroemde, min of meer beroemde... middeleeuwse runecode is gekraakt... door een runoloog van de Universiteit van Oslo... Wetenschappers deden tientallen jaren tevergeefs vergeefs verwoede pogingen om die code te ontcijferen. Maar het lukte promovendus Jonas Nordby afgelopen week, week om die runencode eindelijk te ontcijferen. Zelf noemt hij zijn ontdekking de steen van Rosetta, zijn eigen steen van Rosetta. En om ons bij te praten over hoe dat nou allemaal precies zit en hoe belangrijk die historische ontdekking nu eigenlijk is. Aan telefoon professor Arend Kwak, universitair hoogdocent, die. Navistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Arend Kwak. Ik geloof dat we meneer Arend Kwak niet aan de lijn hebben. Dat betekent dus dat wij deze... Uh, we zullen nog een paar seconden Arend Kwak de tijd geven... om uh, zich te melden. Maar kennelijk is er iets met de verbinding niet helemaal in orde. En dat betekent dat we dit mysterie van die Noorse runencode helaas... Ja, nou misschien dat we het even niet moeten laten. krijgen of dadelijk misschien nog eventjes ja en dat we eerst gaan praten met de gast die hier bij ons aan tafel zit dus heel wat makkelijker ja. in ieder geval bereikbaar uh, er zijn plen, plannen van de burgemeester van de Japanse stad en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek Minami Kyushu om brieven van kamikaze piloten tot werelderfgoed te laten verklaren en dat valt helemaal verkeerd in China hij heeft vorige week 333 van die afscheid brieven van zelfmootpiloten bij de VN-organisatie UNESCO ingediend... in de hoop dat ze als geestelijk erfgoed kunnen worden opgenomen... in UNESCO's Memory of the World. Um, aan tafel zit onze gast Ethan Mark van de Universiteit van Leiden... Um, Waarom is China nou zo verschrikkelijk boos... over het feit dat er Japanse kamikazebrieven zijn opgedoken... en dat die nu in de openbaarheid weer worden gebracht... en misschien zelfs worden opgenomen door de VN? Nou, dat is, ik denk ik, als, als je een beetje het nieuws van de laatste tijd luistert... dan is het niet zo verbazingwekkend... Uh, dat, uh, dat de Chinezen, niet alleen de Chinezen, maar ook de Koreanen ook de progressieve Japanners um, uh, eigenlijk, uh, ik weet niet wat de, wat de, de Japanners in het algemeen hiervan vinden maar het gaat in ieder geval over een heel betwiste geschiedenis en, en, en, en heel uh, wat, wat China betreft een heel vrede ervaring, een vredige geschiedenis van, van oorlog, uh, oorlogsleed, wat uh, voor de Chinezen um, tot nu toe nooit, uh, nooit voldoende erkend is, uh, door, door de, zeker door de Japanse mm -hmm. overheid. Um, en dit, dit staat dus echt symbool van, um, van een soort goedkeuring van, van, de, van dat leed, of uh, in ieder geval vanuit, vanuit het Chinese standpunt. En niet alleen Chinezen, maar ook de, de Koreaanse overheid heeft hier ook uitgesproken. En ik denk in het algemeen uh, dat dit, uh, dit is een bijzonder gevoelig onderwerp voor, voor ja, veel mensen in, in, uh, in China en, en Korea, maar ook, uh, ook in andere plaatsen. Andere mensen die, uh, die geleden hebben onder de, onder de Japanse bewind en onder, de, tijdens de oorlog. Ja, nou hebben we het over de brieven van de kamikaze-piloten. En om heel goed te begrijpen waar het nou eigenlijk om gaat... wil ik een fragment laten horen uit een hele oude documentaire over die piloten. Er zijn prachtige filmbeelden bij, die kunt u zien op onze site Geschiedenis24. Maar laten we even gaan luisteren over waar we het nou over hebben. Ze hadden twee dagen voor het vertrek hun eigen begrafenisceremonie bijgewoond. Ze vertrouwden hun ziel toe aan de keizer en werden, nog voor ze vertrokken... in de boeken vermeld als gesneuveld. Tot het ritueel behoorde, behalve een laatste glas sake, ook een uitvoerig afscheid van alle familieleden en bekenden. Deze menselijke bommen vertrokken met net voldoende benzine om het doel te bereiken. De voornaamste doelen waren de Amerikaanse vliegdekschepen. Slaagde een piloot erin zich met zijn vliegtuig op een dergelijk schip te storten, dan was de ravage enorm. over de kamikaze-piloten die zich vooral op de Amerikaanse vijand richt. Um, dat ritueel, hoort dat bij de Japanse samurai, de Bushido? Uh, is, dat, is dat iets bijzonders wat in de Tweede, Wereld alleen, Tweede Wereldoorlog alleen gebeurd is? Of is dat een standaard Japans... Bestaand, ritueel. Ja, nou dat, wel, zou ik als, als Japan, Japanoloog, als, als historicus van, het, uh, van, van Japan uh, heel, heel snel willen ontkennen. Dat het een algemeen verschijnsel is uh, in de Japanse geschiedenis. Uh, het was een heel bijzondere uh, situatie. Het, het, en, en ook uh, een soort uh, climax van een, van een, een, een fascistisch uh, regime. En, en, en een, een wanhopige situatie. Uh, waarin inderdaad uh, waarden uit het verleden werden wel uh, ge verbruikt, gebruikt. Om, uh, om uh, uh, ja, op, op, uit het verleden werden werd wel geciteerd van, van dat, dat, dat maximum opofferen. Je leven opofferen voor, voor de keizer en voor, voor het land. En voor, voor, je, voor de hogere, uh, voor een hogere doel. Um, als, als, iets, als iets, een soort oer-Japanse waarde. Maar uh, nee, het is niet iets wat, uh, wat doorgaans uh, door het hele Japanse geschiedenis um, uh, zomaar te, um, uh, te bevinden is. Want dat denken wij natuurlijk omdat we intussen wel geleerd hebben... dat Japanners anders omgaan met zelfmoord... en de rituele zelfmoord... Ja. dan... In het Westen. Ja, dat, dat woord. En daar heb je inderdaad. En, en, um, dat, dat woord, het propaganda van de oorlog. Um, aan beide kanten. Ook, ook vanuit, de, vanuit de Japanse overheid. Um, van de Japanse kant. En van, uh, van de geallieerde kant. Wordt gemengd. In, in on, en heeft een heel grote invloed gehad. In, in ons idee. Überhaupt over, over de Japanners. Um, en en dat, die, dat idee van. Dit is een soort cultuurverschijnsel. Um, het is eigenlijk. Uh, heel, heel triest. Uh, dat het zo gegaan is uh, in, uh, um, als um, dat, dat het idee dat de Japanners een soort ba baas, uh, een baas, basale cultuurverschil uh, was tussen oost en west en um, dat is eigenlijk uh, aan de geallieerde kant heeft het uh, geleid tot een, ja, een heel, heel vrede antwoord op uh, op, uh, op, op Japan in, in, het in de vorm van atoombommen en vuurbommen het idee dat is ook beschreven door bijvoorbeeld de historicus John Dower in zijn uh, bekende boek uh, War Without Mercy. Dat uh, de oorlog ging om um, het, het, aan beide kanten. Uh, had, hadden beide kanten door de propaganda werden een soort uh, beeld gecreëerd van, van een, een, een, een, een vijand die, die uiterst uh, anders was. En um, en vrede vijand die, uh, die, die uh, niet anders uh, ja, waarvoor je, je ja. alles moest geven. Ja. Nou, is dat beeld van die, die kamikaze-piloten gepakt? met die rituelen, die opofferingen in naam van de keizer... dat dat een persoonlijke keuze is. Maar eigenlijk, als ik u begrijp... u zegt het is een uitwas van een fascist fascistoïde oorlogszuchtig regime... Ja. dat dus van hogerhand af... die ja. min of meer gedwongen waren om dit te doen. Ja, het is, dat is een moeilijke kwestie. Omdat... ik kan niet simpel gezegd worden dat, dat de mensen gedwongen werden. Tegelijkertijd kan je niet ook makkelijk zeggen... van ze hebben hiervoor gekozen. gekozen, want, gekozen sorry. Er is een, een, een, er staat een heel een grijs gebied daartussen. Mensen, mensen wilden wel uh, hun, hun land verdedigen. Mensen wilden wel hun families verdedigen. Um, ze werden ook uh, opgezwepen in dat ideolo ideologie. Ze, ze, ze zagen in de Amerikanen en de geallieerden ook een, een vrede vijand die, die, uh, die hun, hun vrouwen zouden komen verkrachten. Um, en um, dat was ook door de propaganda ingepompt. Um, tegelijkertijd zie je ook ook in, in brieven en vooral in dagboeken. Die, die onderscheid wil ik heel graag uh, maken. Um, vooral in de dagboeken. Waar, waar de mensen een beetje meer, meer privé. En meer, meer um, uh, ja, uh, eerlijk konden, konden uiten. Voor zoveel dat kon in die tijd. Zie je veel meer aarzelen. Veel meer uh, ja, uh, ja, uh, ja, ja, pijn. En en, en, uh, ja. en in die brieven waar we het nu over hebben. Is het vooral dus een formeel afscheid. Ja, de brieven. De brieven zijn um, geschreven voor. Um uh, dat, de brieven vind ik heel, een heel betwist uh, iets... om uh, uh, um voor te stellen als, als werelderfgoed. Erfgoed, juist omdat de brieven... dat waren een soort publieke, openbare documenten... die geschreven werden in, in, in, het, uh, in de kennis... Dat het, dat het gedeeld zou worden en, en openbaar zou worden... In, uh, na, nadat de, de piloten dood waren. Dus ik, wat je daarin ziet is, is zijn vrij formele uitingen. En ook uh, uitingen die, die een beetje, die zijn conform aan de verwachtingen... van, die, van de tijd ja. en van, van de overheid. We hebben aan telefoon ook, als het goed is... Jan Bos, hoofdcollecties van de Koninklijke Bibliotheek... die ons een beetje kan inlichten over hoe dat nu eigenlijk zit... met dat UNESCO-werelderfgoed. Uh, Jan Bos, hoofdcollecties. Um, deze kamikazebrieven van kamikazepiloten... dat is dus een, een, een, een, een kleine of misschien wel grotere antwoorden. en het is nog overigens ook helemaal niet zo ver. Zijn er nou voorbeelden van ander min of meer fout erfgoed... wat, het, wat de lijst van de UNESCO gehaald heeft? Uh, er zijn hoor ik wat uh, documenten op, uh, het, uh, op de lijst van het uh, Memory of the World-programma... Uh, die ook uh, nou niet altijd politiek correct zijn, om het zo te zeggen... Um het hangt er heel erg vanaf of je kijkt naar de intentie waarmee ze erop gezet zijn of dat je naar de documenten zelf kijkt. Wat er bijvoorbeeld op staat is het dagboek van Anne Frank. Nou, het dagboek van Anne Frank is er niet opgezet om nog eens een keertje de Duitsers de Jodenvervolging eh, onder de neus te wrijven. Dat dagboek heeft een hele grote waarde op zichzelf en eh, dat is dus de reden waarom het erop staat. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de archieven van de West-Indische Compagnie of de archieven van de de Heelbergse Commissiekamer. Uh, daar wordt uitgebreid uit de doeken gedaan hoe de slavenhandel in zijn werk ging, hoeveel schepen er met slaven naar uh, West-Indië gingen, hoe de omstandigheden aan boord waren en dergelijke. Dat is natuurlijk niet bedoeld om daarmee achteraf de slavenhandel en de slavernij te rechtvaardigen, maar ze geven wel een prachtig beeld van uh, hoe dat op dat moment uh, gezien werd. Dus China zit er een beetje naast Ze begrijpen niet hoe uh, verzamelen van historisch erfgoed werkt als ze zeggen van als je dit op het wereld erfgoed zet dan kan mijn kamp van Hitler er ook op. Ja en uh, daar hebben ze ook gelijk in eh, dat mijn kamp erop zou kunnen. Eh, waar we die documenten op beoordelen, eh, ik, ik zit in de commissie die advies geeft over eh, het zelf of niet opnemen van dat soort eh, documenten in het eh, World Register. Eh, waar we de documenten op beoordelen, dat zijn andere criteria, zijn ze buitengewoon mooi, bijvoorbeeld. Het boek of Kel staat erop, schitterend eh, handschrift van eh, de Evangelie. Eh, zijn ze de eerste in hun soort, eh, zoiets als de Gutenberg bijbel, bijvoorbeeld het eerste gedrukte boek, of bijvoorbeeld het eerste boek dat in het papiomento werd uh, gedrukt. Um, zijn ze heel karakteristiek voor een plaats of een tijd? Hebben ze een belangrijke inhoud? Zeggen ze heel veel voor de mensen die daarmee in aanraking komen? Dat zijn de criteria. Uh, je kunt van bijvoorbeeld mijn kamp niet ontkennen dat het een geweldige invloed gehad heeft... En het feit dat het eventueel, er is nooit een voordracht gedaan... maar dat een document als mijn Kampf op de lijst geplaatst zou worden... zou nooit betekenen dat UNESCO daarmee de inhoud van mijn Kampf zou ondersteunen. Plaatsing van zoiets betekent niet dat je meegaat met de propaganda. Je zegt alleen, dit is een buitengewoon belangrijk document... en dat moet bewaard blijven. Het hele doel van het programma is om documentair erfgoed... dus archieven, boeken, collecties en zo... Uh, voor het nageslacht te bewaren... zodat ze op hun waarde beoordeeld kunnen worden. Ja, ja. Dus Jan Bos, u verwacht ook niet dat het bezwaar van China... tegen het opnemen van deze kamikazebrieven... dat dat tot gehoor zal leiden bij UNESCO? U vindt ook dat ze dat moet, gewoon wel moeten opnemen... en u denkt ook dat dat zal gebeuren? Ja. Nou, dat is één stap te snel. Uh, ik denk dat dit, deze, dit voorstel... Uh, uh, dat, dat, dat wordt beoordeeld op een aantal criteria... Uh, en... Dat zal gebeuren en dat kan ertoe leiden dat het opgenomen wordt. Um... Wat ik bijvoorbeeld begrijp, maar ik heb het voorstel zelf nog niet gezien, maar ik weet uit de pers, dat dit 333 items zijn, terwijl er veel meer kamikaze-piloten geweest zijn. Dan zou ik graag willen weten op god waarvan de selectie gemaakt is. Ja. Misschien... Waarom, is het, waarom is niet alles uh, genomineerd? Um, hoe authentiek zijn ze? Kunt u daar antwoord op geven, Ethan Mark? Uh, niet gelijk. Ik, ik kan niet zeggen waar, waar, op welk criterium, welke basis um, de, de brieven geselecteerd zijn, behalve dat, ik, ik heb het idee dat het gaat om de brieven op een bepaalde plek uh, van piloten uit een, uit, uh, die vertrokken zijn vanuit uh, het, uh, van het vliegveld waar het museum zich, uh, uh, zich bevindt. Um, um, daar, het dus zijn toevallig een, het... deze brieven die er zijn op deze plek? Dat is, ja, dat is, dat is, ik, ik kan het niet voor 100% zeker zeggen, maar dat is mijn indruk, ja. Ja. Geef dat antwoord op uh, uw twijfel, Jan Bos? <lacht> uh, Nou, niet helemaal. Maar ik moet me ook op, op berichten uit pers baseren. En dan lees ik dat van datzelfde vliegveld... Uh, ruim duizend piloten zijn uh, opgestegen. Uh, en dan denk ik, waarom maar 3, 333 uh, van die brieven? Ik begrijp dat er ook portretten van die piloten zijn. Uh, nou, dat zou heel goed kunnen om die uh, uh -huh. erbij in te sluiten. Um, dus dat is al het eerste wat je wil onderzoeken. En vervolgens kijk je um, of het inderdaad... ...aangemerkt kan worden als, als materiaal, als documenten uh, van wereldbelang... ...die echt niet mogen verdwijnen. Uh, dat zou heel goed kunnen, maar dat hangt ook erg af van de argumentatie die daarbij gegeven wordt. Ja, uh, Jan Bos, hartelijk dank voor uw toelichting. Even tot slot, heel kort, Ethan, ja. Mark. Um, dit past in een geheel van uh, activiteiten die er in Japan zich plaatsvinden om die oorlog in Een ander perspectief te brengen, toch? Ja, dat, dat is ook uh, uh, moeilijk om, om heel kort uh, over te hebben. Um, omdat uh, de, de, de, de die, uh, directie van het museum uh, zegt stellig dat het gaat om juist: dit is een peace museum. Het gaat om, om de vrede. En dit is juist een soort als bedoeld als een les uh, dat we dit nooit moeten herhalen. Dus uh, in, dat zeggen ze wel. Tegelijkertijd, uh, zoals ik net zei, die brieven die zijn geschreven onder, onder uh, druk en die, uh, de, de piloten die wisten dat het. Dat ze openbaar zouden zijn. Dus dat is een heel formele statement. Juist wat de oorlog goedkeurde. En wat het regime goedkeurde eigenlijk. Dus wat dat betreft. Ik vind, de, ik vind ze eigenlijk niet zo'n eerlijke soort documenten. En da dan, uh, ja, dan, dan is dat de vraag of, uh, of dit eigenlijk uh, daarbij horen. Ethan Mark. Japan, ik mag niet zeggen Japanoloog, historicus nee. in de Japanse geschiedenis. Heel hartelijk dank. En Jan Bos van de Koninklijke Bibliotheek, heel hartelijk dank. Nou, Heeft u van ons nog te goed, want dat beloofden wij aan het begin van de uitzending... dat we zouden gaan praten over gekraakte Noorse runencode. Toen konden wij geen contact krijgen met uh, Arend Kwak... universitair hoofddocent Scandinavistiek aan de Universiteit van Amsterdam. En als het goed is, is hij er nu wel... We hebben nog een paar minuten, Arend Kwak, voordat we moeten gaan praten over wat er op dit moment in Sochi gebeurt. Maar toch even, die gekraakte runecode, is dat nou heel bijzonder dat dat gebeurd is? Uh, nou, het is in zoverre bijzonder dat het een heel ander type code is dan tot nog toe bekend was. Uh, de, tot nog toe zijn die runecodes altijd gebaseerd op de plaats van de rune binnen het alfabet. En deze code is gebaseerd op de naam van de rune. Ik weet niet of ik dat nu helemaal begrijp... maar we hebben het over een code uit welke tijd? 12e, 13e eeuw. En daar staat dus iets op een steen wat niemand ooit begrepen heeft... en nu ja. begrijpen we dat wel. Ja, er zijn een aantal inscripties waar tot nog toe... Uh, ...onzin opstond, zo voor zover men dat kon beoordelen. En nu heeft die meneer Noordbu in Oslo... ...die heeft dus een inscriptie ontdekt waar dus twee namen op staan. En daar staan dus achter die namen... ...staan dus, uh, die, staat dus die namen, diezelfde namen in de code. Dat is die steen van Rosetta waar hij het over heeft. Ja, dat is de steen die de hierogrieven heeft Juist. doen kunnen ontcijferen. Maar is het nu zo dat u dankzij deze gekraakte code veel meer weet over wat voor interessantster op die stenen werd uh, geruwend of hoe zeg je dat nou, dan uh, nee, voorheen nou, niet zo, uh, de, de, zoals die meneer ook aangeeft, het zijn hoofdzakelijk namen. Het is, het is meer een, een spelletje geweest van de mensen die met die runen werkten. Uh, de, de stenen, het gaat hier niet om de stenen, het gaat hier om uh, inscripties op hout... die uh, okay. vooral in de steden bewaard gebleven zijn. Maar het is dus niet bij u een soort Eureka-gevoel van... oeh, er gaat nu een hele nieuwe wereld in runen voor <lacht> nou. ons over? Nee, het, is, het is interessant om te horen dat dus die uh, inscripties nu ontcijferd zijn. Uh, de inhoud daarvan, zoals gezegd, zijn namen en uh, korte mededelingen. En dan, de, de, de, maar dat soort mededelingen kennen we eigenlijk al. Maar het, het belangrijkste is dus dat de, uit die ontcijfering blijkt dat de namen van de runen ook in de 13e, 12e en 13e eeuw nog steeds uh, belangrijk waren. En het feit dat uh, dit soort uh, spelletjes, zal ik maar zeggen... erop duidt dat men zich in die tijd intensief bezig hield met dat schrift... en dat het mogelijk ook uh, onderwezen werd. En zo, dat is, dat is het uh, interessante. Ja, het, het draagt dus allemaal weer een steentje bij aan deze tak van <laughs> wetenschap. Laten we het daarbij houden. Arend ja. Kwak, hartelijk dank voor uw toelichting. En dan wordt het nu tijd om te gaan horen wat er allemaal in Sochi gebeurt vandaag. De Olympische Winterspeler in Sochi. We gaan het weer hebben over de snowboardcross... want het was niet de ochtend van Bel Berghuis. Vandaag stond haar onderdeel, die snowboardcross, op het programma. De dag begon al slecht met een harde val tijdens de warming-up. Daarna zetten ze de slechtste tijd neer tijdens de plaatsingswedstrijd... en ook in de kwartfinale kwam ze er niet aan te pas. Die klap die ze kort voor de wedstrijd maakte... zat Berghuis nog te veel dwars. Nou, die val is, uh, is uiteraard niet fijn om uh, net vlak voor je, je finales uh, te gaan... Val, of naar, voor je kwalificatie het moment te vallen. En... Uh,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 haar de hele dag de rest van het programma nog dwars gezeten? Jazeker. Uh, ze heeft haar helm gebroken in de, in de training. Nou, Zo'n ding breek je niet zomaar. Die is gemaakt om je hoofd te beschermen. En als daar een scheur in komt, dan heb je er echt een hele harde klap op gemaakt. En uh, Bel heeft zeker geprobeerd om de knop om te zetten. Maar je hebt gewoon pijn. En uh, ja, het zit toch ergens in je hoofd dat je gewoon net heel hard gevallen bent. En dan moet je het maar inderdaad voor 100% laten zien, zoals ze net zelf al zei. En dat is gewoon niet gelukt. Je hebt op de Olympische Spelen niets aan een what-if scenario. Maar stel nou dat ze niet gevallen was. Had ze dan überhaupt kans gemaakt? op die finale, uh, halve finale zeker en finale, ja je ziet hoeveel valpartijen er zijn. Er kan van alles gebeuren. Dus ze is al een keer vierde geworden op dit parcours vorig jaar tijdens het testevenement. Dus het is zeker mogelijk. Dan de finale uh, heeft de absolute favoriete uiteindelijk het goud gepakt. Ja, uiteindelijk wel. Um, uh, ze deelden de, de favoriete plek met een aantal andere snowboarders... maar die kwamen in de kwalificaties al iets minder naar voren. Um, en uh, Sam Koba die heeft echt vanaf de kwalificatie de snelste tijd neergezet... en iedere run gedomineerd. Dus uh, dat zij heeft gewonnen is uh, a. heel leuk om te zien... en b. heel terecht. En uh, ja, Lindsay Jacobelles was ook favoriet. Maar die, uh, die heeft een soort vloek op haar uh, Olympische ambities. Die is wederom raar ten val gekomen terwijl ze heel ver voor lag. En uh, dit is nu de derde keer achter elkaar dat ze het op de Olympische Spelen niet waarmaakt. Dus dat was wel uh, bijzonder om te zien. Martine, Martine Veltun, dankjewel. Over een uur weer de volgende Olympische Update. Dan is het in OVT tijd om over te gaan tot de spoor terugdocumentaire. Een bijzondere vandaag. Honderden oude Indische fotoalbums liggen in het Tropenmuseum in Amsterdam te wachten op hun eigenaren. En dat al bijna 70 jaar. De familiealbums raakten kwijt tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En de chaos van de onafhankelijkheidsstrijd daarna. Een stuk of duizend van die albums werden door militairen... en het Rode Kruis bijeengeraapt en in houten kosten... houten kisten, moet ik zeggen, pardon, naar Nederland gestuurd. Maar nog altijd zijn hier nog niet al die albums opgehaald... en het Tropenmuseum deed de afgelopen jaar een ultieme poging... om ze terug te bezorgen bij alle families waar ze bij hoorden... door die verweesde albums te digitaliseren... en op de site Foto zoekt familie te zetten... Daardoor konden alsnog een aantal woorden thuisgebracht. Luistert u naar deel 2 van onze spoorserie Foto vindt familie. In de archiefkasten van het Tropenmuseum... wachten nog 326 Indische albums op hun familie... Al bijna 70 jaar lang. Sommige van die albums die, die zijn intussen zo fragiel geworden dat je ze. Dit klinkt bijna als een aanslag: dat je ze nog kan openslaan. Maar afgelopen jaar zijn weer 16 albums terechtgekomen door het project Foto Zoekt Familie. Bijvoorbeeld bij Tony Winkler-Koert. Dit album is het: een persoonlijke schakel naar een tijd die mij heel dierbaar is, naar een veilige, dierbare jeugd. Mijn kindertijd, ja, ja, ja, ja. Zij was vorige week te horen en straks de zusters Lorentz. Ja, dit is die mooie jeugdfoto van mij. Ze zit hier gebogen over het ja, deze. Indische jeugdfotoalbum. Met een beetje dromerige blik. Van hun moeder. Ze kijkt er lief op en ze kijkt er dromerig op. Maar nu eerst... Ja, ik ben Bob Hogeboom, eh, geboren in Bandung in 1942. Ik herinner me vrij veel van Indië, omdat ik tot mijn veertiende jaar daar geweest ben. Hogeboom bladert door een kleifotoalbum van een zeereis. Ingeplakt vlak voor de oorlog, een paar jaar voor zijn geboorte. Het is een uh, album wat dus gaat over de terugkeer naar, uh, naar Indië... van uh, mijn grootouders samen met hun dochters. Uh, in 1939 waren die dus naar Nederland toegekomen voor verlof. Toen kwam dus de inval van Hitler in Polen. En toen zei mijn grootvader van uh, dit gaat hier mis, wij gaan terug. Ja. De Marnix van de Aldegonde, dat was het schip waarop ze terugvoeren. Ik kan ook me op herinneren de, de mooie affiches van, uh, van de boottocht naar Indië. Daar waren dit ook uh, zo'n blank wit schip wat helemaal reflecteert in de zee. En uh, waar je dan uh, mooie reizen mee kon maken. En die reizen waren ook mooi, die waren altijd uh, heel uitgebreid. En s'avonds waren er ook vaak activiteiten, er waren spelletjes, er werd gegokt, er werd gedanst, er werden voorstellingen gegeven. Wat ik elke keer zie zijn uh, vaak dus de, uh, de drie dochters bij elkaar op het dek. En ja, ze zitten daar op een soort van sportdek, dus ik denk dat het uh, natuurlijk vaak ook gebeurt. Ik heb zelf ook die, die bootreizen ook zo gemaakt en dat weet ik dat die dat dit soort van bal, ja, de bals, balspelen ging natuurlijk snel overboord... dus er werd met ringen overgegooid. Uh, op dat moment was het een heel gelukkig gezin. Het was een, uh, ze waren allemaal, uh, ja, ze waren gek op, uh, op hun ouders. Wij weten nu wat ze allemaal nog te wachten staat. En, uh, de laatste reis van een gelukkig gezin, denk ik. Van uh, een gezin wat, uh, wat eigenlijk uh, ja, heel veel problemen later tegenkwam... En, uh, ja, waarbij ze nog eigenlijk uh, relatief uh, weinig mee hadden gemaakt. Ja. Dit is een foto. Ik weet niet precies wat het is. Het zou kunnen zijn een onderzeeër die ze zien en die, uh, die gefotografeerd wordt. Het is een hele laag, een schip met een lage opbouw. Dus... Het lijkt wel haast een soort van onderzeeën of een ander, Ja, ik zou niet weten wat het anders voor bijzondere boot zou moeten zijn. in deze foto ligt, eh, ja, ligt het schip aan de wal en het lijkt alsof dit misschien Jakarta is of Batavia toen natuurlijk. En er wordt uitgeladen. Dus misschien is dit de laatste foto van we zijn, eh, we zijn aangekomen. En het schip ligt aan de wal en we kunnen verder eh, nu naar huis. Mijn, mijn vader was inmiddels al naar eh, Indonesië of naar Indië toegegaan. Die werkte daar bij de Shell. Mijn ouders zijn elkaar in, in Nederland tegengekomen. Ik weet niet precies waar, maar eh, ze zijn toen in 1941 getrouwd. In eh, maart 41. Eh, met het idee van, ja, het gaat allemaal goed en het eh, blijft goed gaan. Het ging in die periode ging het eigenlijk eh, voortreffelijk. Hè, dat... Eh, in de oorlog, ja. Er was toen een uh, geweldige uh, krachtsinspanning, denk ik... om, om alles, uh, ja, om, om het allemaal goed te laten gaan. Ja, op een gegeven moment ging het natuurlijk... Uh, ging het mis. 8 maart is, uh, is Indië gevallen. En mijn vader was inmiddels dus uh, krijgsgevangen gemaakt... En de familie zat gewoon in, in, in Bandung. Die woonden daar nog. Toen, toen op een gegeven moment de scheiding kwam van de mannen naar het mannenkamp. En de vrouwen en kinderen werden dus apart in kampen gestopt. Ik was een half jaar oud. En samen met mijn moeder, mijn jongste tante, dus tante Ans en, en mijn grootmoeder... werden we eigenlijk in een kamp in, in Bandung in, ja, geplaatst. Dat ging allemaal nog, denk ik, dat, dat ging allemaal nog wel redelijk. Ze hadden toen nog wel wat geld en wat ruilmiddelen, geloof ik. In 1944 werden we overgeplaatst naar, naar kamp Struiswerk. Dat was eigenlijk gewoon een grote gevangenis, een mannengevangenis... die gebruikt werd om vrouwen en kinderen onder te brengen. En daar was het, is het heel... Heel moeilijk en heel zwaar geworden. Dat is het heel, dat is mijn grootmoeder is daar, eh, ja, die op een gegeven moment kreeg ze echt eh, hongeruidem, berry berry, ze zwol helemaal op, ze werd eh, ontzettend eh, dik. Mijn jongste tante, tante Ans, was ook heel, eh, ja, kon, kon het eigenlijk ook niet meer. Die, die had, mijn, mijn moeder werkte op het land, die kreeg daar ook dus dan extra eten, kon ze daar ook voor krijgen en kon ze ook wel eens meepakken. En ik weet mijn derde verjaardag in 1945, in dat ik toen een, had mijn moeder zijn brood opgespaard. En toen had ze mijn naam dus uitgeschreven, Bobby had ze opgeschreven. En, uh, en dan een klein beetje suiker erop en dat was dus mijn uh, verjaardagstaart. Dat, <laughs> en dat ik die dus deelde met een vriendinnetje die ik daar uh, in het in kamp had. En ja, mijn moeder zei altijd: nog drie maanden verder en we waren allemaal dood geweest. Het was echt niet meer. Uh, was niet goed gegaan. Dat het in augustus op een gegeven moment ik afgelopen was, Dat was echt wel een, een redding voor, voor hun in elk geval. Mijn vader, die, ja, die was krijgsgevangen in Surabaya. Hij is dus uiteindelijk in Burma terechtgekomen en heeft, heeft dus. Die spoorlijn eigenlijk vanuit, uh, vanuit het beginpunt, heeft hij, die hele spoorlijn heeft hij meegemaakt. En heeft hij al die verschillende kampen waar, van waaruit ze werkte, heeft hij dus, uh, heeft hij in Die kwam een jaar later terug. Die was bepaald niet blij met, uh, met het feit dat ik er was. Dat liet hij heel duidelijk merken. En dat, uh, nee, hij had daar geen behoefte aan. Hij wilde zijn vrouw terug, hij wou helemaal geen, uh, geen kind erbij. Dat, uh, dat was niet de bedoeling eigenlijk. En dat, ja, die, die relatie met mijn vader is nooit echt eh, optimaal geweest. Dat, eh, dat heeft niet zo mogen zijn, dat is jammer. Ja, daarna zijn er dus, zijn de andere kinderen pas geboren. Er zijn nog twee dochters gekomen en drie zonen, ja. Um, ja, Indonesië zelf was later zeker een, een heel. Uh, ja, was wel behoorlijk. Er uh, was veel gedoe. Ik werd regelmatig uitgescholden. Je, je kreeg klappen onderweg. Gewoon zomaar van iemand. Terwijl je daar verder eigenlijk helemaal niks uh, mee te maken had. Als je op de fiets reed, het kon het gebeuren dat iemand uh, naast je kwam rijden. En dat heb ik ook meegemaakt: dat iemand zijn uh, riem in zijn hand had. En die sloeg daar zo uh, met, met zijn riem in je gezicht. En. Uh, ja, en dan werd je uitgescholden voor verdomde Blanda, hè? een Nederlander die, die, die nog in Indonesië was. Dat, en terwijl je, ja, hoe oud was ik? 10, 12, 14, eh, in die grote orde. Ik kon dat, euh, laten we zeggen, dat, dat je een land vrij wil hebben. Dat, ja, als kind is dat lastig, want je hebt het gevoel, ik hoor hier ook, dus waarom moet ik weg? Het rare was dat je eigenlijk dat, dat gevoel wel altijd al een beetje had. Vanaf jongs af aan, denk ik. Dat je dat gevoel... Uh, ja, er werd voortdurend om je heen gevochten. Toen ik uh, vijf was, weet ik dat ik ingesloten werd. Uh, hadden we ook zo'n zo beveiligd uh, gebied waar er, mensen zaten. Maar er zaten wel uh, Nederlanders omheen die het beveiligden. En ik weet dat het s'nachts wel wakker werd van het geschiet en uh, het gedoe om je heen. En dat dat gewoon was, dat dat, uh, ja, dat hoorde bij... Als kind weet je eigenlijk niet anders dan de wereld die je, die je kent, die is, die is zoals die is. We werden op, op een gegeven moment nog niet echt uitgezet, het was eigenlijk in, in 57. We gingen weg nog met het idee, we gaan op verlof en we komen terug. Maar ja, in de loop van die periode dat we verlos kwamen... werd ook duidelijk dat, wij, dat we absoluut niet meer terug zouden komen. En dat er geen mogelijkheid was. Ik, ik ging ook eerder naar Nederland terug met het idee... van ik zou hier op kostschool verder blijven. Dat ben ik ook trouwens twee jaar nog op kostschool gezeten. Uh, ja, omdat ze dachten wij gaan terug. Dus, uh, maar ik ben toen in, uh, in Leiden gaan studeren, medicijnen. Psychiatrie uh, ben ik gaan doen en daar, uh, daar heb ik in gewerkt het gevoel echt Indisch te zijn... dat dat bleef toch een beetje een lastig gevoel. En, en zeker toen ik later ook nog eens een keer terugkwam... dat je daar, dat je denkt van ja, ik kwam in 92... ben ik samen met vrouw en kinderen daar ook geweest. En dan kom je aan in Medan... en dan denk je, een paspoort wordt uitvoerig gelezen en bekeken... Ze zien dat je in Bandung geboren bent. Waarom reageert iemand niet? Hè? Maar ja, dat is, dat is best pijnlijk. Het gevoel van, van, ik ken dit, ik weet hoe het is. Ik weet hoe het ruikt, ik weet hoe het voelt. En, eh, vooral, vooral de reuk is, is, is wat dat betreft. Van, ik, je ruikt op een gegeven ogenblik, dan denk je, oh, thuis. Hè? <laughs> ik hoor hier. Maar je bent gewoon toerist. Je bent gewoon toerist, dat is duidelijk. dus Bob Hogenboom. En dan nu naar de zusters Lorenz. En ja, die prachtige foto's met die, uh, die terrassen. Janine, geboren in 1948 en Lily in 1953. Ja, ik herinner me wel wandelingen door dat soort natuurgebieden. Dat deden wij ook nog wel. Voor hen ligt het pas ontdekte fotoalbum van hun moeder, Lily van Schouwen. Geboren op Java in 1912 in Meester Cornelis. Meester Cornelis was een buitenplaats van uh, Jakarta. Ja. En uh, opa is toen uh, een baan gekregen op Madura. En dat is een eiland. En daar was alleen lagere school, maar geen middelbare school. Oké. Okay. En toen is ze op haar twaalfde naar Surabaya, in, in de kos. Ja, en uh, dat was bij een, uh, bij een gezin. En in die tijd heeft zij foto's gemaakt... om haar ouders uh, te laten zien wat zij zo al meemaakte. En dat is eigenlijk dit album... Over haar jeugd. Met het ja. grootglas kan ik zien dat Ma hier zit. Dit was natuurlijk in de Roaring Twenties. Ja. Dat ze die, um, ja, Charleston jurkjes aan hebben en uh, dat ze er allemaal heel mooi uitzagen. En veel foto's weer in tuinen en buiten. Ja. Verzameling van mensen die wij absoluut niet weten wie dat is, wie dat zijn. Hier. Is een klassieke waar het trouwens... Nou, volgens mij niet opstaat. Maar het zal wel haar klas zijn geweest. En daar zitten ook wel gekleurde... Dat waren dan kinderen van gemengd bloed. Want er zaten geen ja. 100% Indische kinderen op, ja. op die scholen. Ja. Indonesische kinderen uh, gingen naar een Indonesische school. Ja. En dat was een andere school dan de Nederlandse school... met de Nederlandse juffen. Ze was heel erg ongelukkig. Ze, uh, als oudste uh, was ze de eerste die uit huis ging. Ze was, uh, hield erg van het gezin waar ze uitkwam. En als twaalfjarig meisje kwam ze dus uh, van het eiland af... naar uh, het vasteland van Java, bij uh, vreemden in huis. Uh, met een dochter wel van haar leeftijd, maar uh, ja, de pianospel... Ja piano spelen dat was voor mijn moeder vreselijk belangrijk die hield erg van muziek en had pianoles en uh, toen zij in dat gezin in de kost kwam stond daar een piano hier staat Wie de piano ja. even kijken of ik kan lezen wat ze Ik bij de piano ja ja hoor maar de ouders die hadden besloten dat uh, die piano gereserveerd moest blijven voor hun dochter die ook pianoles had ze mocht een half uur per dag spelen en uh, voor de rest moest het beschikbaar zijn voor dat meisje. Ja. Mijn moeder had wel talent. Ja. En, uh, zij had daar les van een uh, pianoleraar, Matlener, weet ik nog. O ja, dat was daar. En, ja. uh, in, in Surabaya dus. Uh, en zij uh, was de beste leerling van uh, uh, Matlener. Uh, toen ik met mijn man dit huis kocht... Uh, mijn woonhuis uh, in Amsterdam aan de Weesperzijde met uitzicht op de Amsterdam. Prachtig huis. Toen wij dit konden kopen, toen uh, kochten wij het uh, van de weduwe van Jasje heette ze. En uh, nou, toen vroeg de notaris zo van wat is uw beroep. Uh, Beroep zal ik maar niet invullen, hè? dat is uh, niet meer nodig. Op... Jawel, ik ben pianist, dat, bl dat blijf je tot je dood. En ik geef nog steeds les. En toen hoorde ik haar geboorteplaats, Surabaya. En ze was ongeveer net zo oud als mijn moeder. Heet uw uh, pianoleraar misschien ook Madlener? Ja, ja, dat klopte. Dus ik vroeg aan mijn moeder een keer daarna dat ik haar zag... Van, ken jij Vanja Shapiro? En toen zei ze, ja, ik weet waar ik Vanja Shapiro van ken... Die, uh, ik kwam een keer bij mijn pianoleraar en die zei op een gegeven moment tegen mij... van Lili, je bent nu niet meer de beste leerling van mij. Er is iemand bijgekomen en die is zo goed. En dat was van Yashapiro. En daarvan hebben wij dit pand gekocht. Goed, hè? Hoe cirkels zich soms kunnen sluiten in leven. Ja. Ja, maar je, je voelde wel weer even die pijn van dat jonge meisje... Van de, en vooral omdat pianospel zo belangrijk voor haar was. Zij wilde ook eigenlijk naar het conservatorium. En uh, dat mocht toen niet van haar vader, want daar kan, ja, daar kan je geen geld mee verdienen. Ja, dat was in die tijd. Ja, dus ik de denk de ook dat... De het... vaders bepaalde wat je mocht doen. Ja. Na de middelbare school is ze naar Nederland gestuurd. Ze moest naar schoffers Ze moest leren typen en dat kon ze heel goed... Ze werd de mitrailleur genoemd, dat is bijnaam. Ja, omdat ze zo hard kon typen. En ze heeft toen op een kantoor gewerkt. Ze is bij een oom en tante van haar in huis gegaan in Nederland. En toen heeft ze inderdaad John ontmoet, ja. wat haar eerste echtgenoot is geworden. En die zijn weer met z'n tweeën naar Indonesië gegaan voor ja. de oorlog. Voor zijn werk bij de spoorwegen. Dat weet ik weer niet. Ja. En dat huwelijk heeft niet zo lang geduurd. Dat is spaak gelopen. En toen kwam de oorlog. En voor de oorlog had ze al mijn vader leren kennen. Maar uh, in de oorlog zijn ze gescheiden in kampen gezet. Dus hebben ze elkaar uh, vier jaar niet gezien. Het kastje zat op Noordoost-West Java in een kamp... En toen ze, waar, uh, konden ze weggaan, want dat duurde natuurlijk even na de oorlog. Moesten ze daar nog blijven. En toen uh, ging een meisje die woonde in Jakarta, bij een zo, in zo'n groot huis... Uh, die zei van, uh, komen jullie maar bij mij logeren... dan kunnen jullie morgen allemaal naar je huis uh, doorreizen... En het grootste deel van die vrouwen heeft dat gedaan. Ik weet niet, een stuk of zes vrouwen zijn toen met haar meegegaan. Maar ma was zo verliefd nog uh, na die vier jaar op pa. Die had zoiets nee, ik ga meteen door naar Bandung. Want dat, zij kwam uit Bandung toen. En zij is dus diezelfde dag doorgereisd naar Bandung. En later bleek dat uh, die nacht uh, zijn de uh, vrijheidsstrijders uh, in het huis gekomen. En die hebben daar alle, iedereen de kop afgehakt. Ja. Dus al die vrouwen die net uit het kamp waren, die waren uh, de dag erna dood. Haar grote liefde voor mijn vader heeft haar het leven gered. Omdat ze zo'n haast had om weg te komen. Zal ik het wonderbaarlijke manier van mijn moeders kinderen vertellen? Ja. Uh, dat eerste huwelijk uh, met John, dat was niet een geweldige. Huw, maar ze wilden wel kinderen toen, en uh, die kwamen niet. Dus toen is uh, hij op, op onderzocht en hij was in staat om kinderen te verwekken. Toen is mijn moeder onderzocht en toen bleek mijn moeder niet in staat te zijn om kinderen te krijgen. En dat was uh, omdat haar baarmoeder uh, niet ontwikkeld was. Zij had een, een baarmoeder van een meisje van zes. En de puberteit gaat dan de hormonen werken. En dan ontwikkelt de baarmoeder zich. Dat was bij haar niet gebeurd. Dus zij kon geen kinderen krijgen. En dat vond ze eigenlijk ook niet zo erg. Uh, toen is dat huwelijk op een scheiding uitgekomen. En uh, heeft zij mijn vader leren kennen... Toen is de oorlog uitgebroken, heeft ze in het kamp gezeten. En toen kwam ze dus weer bij uh, papa terug in het kamp. En toen was het gewoon weer vrije zonder voorboedsmiddelen. Want ze kan geen kinderen krijgen. Tot ineens, ze verzwanger bleek te zijn. Ja. Dat is het beroemde verhaal van dat na de oorlog een heleboel vrouwen... die onvruchtbaar waren voor de oorlog, na de oorlog wel uh, vruchtbaar waren. En bij mijn moeder kwam het door de honger. Uh, als je zo'n honger hebt, dan valt je hormonenhuishouding valt stil. Dus uh, je wordt ook niet meer ongesteld. Uh, meisjes die anorexia hebben, hebben ook geen uh, cyclus meer. En uh, na de oorlog krijg je weer eten. En komt die hormonenhuishouding weer helemaal opnieuw op gang. En toen heeft die baarmoeder wel gereageerd. Die heeft toen wel zijn hormonen ja. gedaan. En toen die is kon toen ze dus gaan ineens. Ja. Die is toen gaan groeien. En toen kon, kreeg ze ineens kinderen. Dus ze was ja, 4, 35 voordat ze kinderen kreeg. Dus we hebben altijd wel oudere ouders gehad. En uh, zij was een heel gesloten vrouw. Zij vertelde eigenlijk nooit iets over haar jeugd of over vroeger. Je moest het er echt uittrekken. Ook uh, mijn broer weet ik heeft heel indringend gevraagd van vertel nou. En hoe was het kamp? Want daar werd ook met geen woord over gesproken. Dat was echt, uh, we hebben het altijd als een gemis ervaren... dat ze ons niet verteld heeft over haar vroegere leven. Oh ja, dit is ook zo typisch ja. in Die die foto's uit die tijd ja, op de, een rijtje gezet Een soort treintje. Die ja. hebben wij ook nog van, van ons toen wij klein waren. Moesten we ook zo staan en dan werd je gefotografeerd. Kijk, uh, die meubels, die vind ik ook zo herkenbaar. Ja. Van dat rotan. En veel landschapfoto's. Ja. heeft mijn moeder altijd veel gemaakt. Een hele mooie nieuwbouwwijk. Prachtig. Ja. die Indische huizen. Ja, ja, Amsterdamse school. Het land zoals het hier in het boek uh, getoond wordt, bestaat niet meer. Ja, nee, die ja. wereld bestaat niet meer. Toen ik geboren werd in 1948, was het al een zelfstandige staat. Dat betekent dat de relatie met de bevolking ook veranderd was. En de positie van de Nederlanders ook veranderd was. Dus deze wereld bestond toen al niet meer. Ja. Nou ja, die Hollanders die uh, leefden na de kolonialiteit ook nog redelijk uh, koloniaal met uh, baboes. en Ik was het jongste kind en mijn moeder had het wel een beetje gehad met al die kinderen, de vierde. En voor mij is een kinderjuffie aangeschaft. Dus ik ben de, gewoon de eerste vijf jaar door mijn kinderjuffie opgevoed en niet door mijn moeder. En dat is echt typisch koloniaal. Overigens, voor alle duidelijkheid... ik vind het ook goed dat deze wereld er niet meer is. Want ik ben, ik denk, een jaar of vijftien geleden terug geweest. Ik was best geschokt om te merken... dat oude Indonesische mensen Nederlands konden spreken. En ik, die daar tien jaar gewoond heb en op school gezeten heb... geen Bahasa sprak. Dat vond ik uitermate genant. En toen voelde ik eigenlijk dat koloniale verleden... Ja. Uh, voelde ik. Je kreeg dan Nederlandse leerboeken. Je leerde uh, hoe Nederland eruit zag. Je wist precies waar Amsterdam lag en de andere hoofdsteden. Ik had geen idee waar Batavia of uh, Jakarta. Jakarta lag. Want dat, dat kreeg je niet. Het was, toen wij naar Nederland gingen, kon ik zo één op één... Op, op een Nederlandse school verder. Want ik had dezelfde schoolboeken gehad. We zijn in feite uh, gedwongen door de regering Sukarno om terug te gaan naar Nederland. En de sfeer in het land werd ook vijandig. Ik weet dat de zaak van mijn vader uh, beklad werd. De ruiten werden beklad. En op het laatst mochten wij ook niet meer naar school. Omdat het te gevaarlijk was als Hollandse kinderen om over straat te gaan. Want de Indonesiërs die kwamen toch wel... Ja, met groepen, uh, de Hollanders verjagen. Dus toen moesten wij hals over kop... Uh, 1957 was dat dan? Ja, moesten we eigenlijk het land verlaten. En we zijn met de Oranje, met het hele gezin, vader, moeder... en uh, de twee jongens, en Lily en ik, naar Nederland gegaan. Uh, met achterlating van onze huisdieren. Wat voor iedereen een drama was. We zijn op 24 december in Nederland aangekomen. Vlak voor kerst. En eind 59 is papa overleden. Ja. Die is met dus kerst. met kerst een jaar ja. later eigenlijk, twee ja. jaar later, is, mijn, is haar man overleden. En toen zat zij dus in haar eentje in Nederland met ja. vier kinderen tussen de zes en dertien... Ja. Nooit een huishouden gerund, altijd baboes en kopjes ja. gehad. Uh, dat, de, en daar heeft zij gewoon haar hele leven de grootste strijd mee gehad om te zorgen dat dat huishouden kon draaien, dat iedereen kleren had en dat het ja. schoon was. En dat heeft al haar aandacht opgeslokt. En uh, ja, in die zin heeft ze niet echt de kinderen opgevoed. Mijn moeders hart lag in Indonesië. Die heeft altijd verschrikkelijk gevonden om daar weg te moeten. Haar, uh, haar leven en haar liefde was, in, was het land. Ze is ook heel veel terug geweest. En ze heeft ook altijd een pensioen gegeven aan haar oude uh, baboes. baboes. En ja. En die kinderjuffie die hebben al die jaren, zolang ze nog leefde... hebben ze ja. geld gekregen van haar. We zaten er uh, kort geleden nog over te praten... Wij kennen mijn moeder als een introvert, serieus persoon. En het leuke van dit album is dat je ook af en toe uh, de jonge vrouw ziet die ook wel lol in het leven had. En dat kan je zien... Op de laatste foto. Is dat de laatste? Ja. Uh. Yeah ja, Het is eigenlijk de enige echte vrolijke, rare foto van mijn moeder. Ja, clownspak. Een Harle voor zo'n uh, gekostumeerd feest. In ja. die tijd waren vreselijk veel gekostumeerde feesten. En hier trekt ze een lachend gezicht. En dat is uh, een moeder die wij uh, niet zo vaak gezien hebben. En dat vond ik uh, achteraf bezien erg leuk. Omdat mijn moeder daardoor een veel completer persoon geworden is. Dus het heeft, dit boek heeft voor mij zeker... Een, een grote waarde en nieuwe kijk op mijn moeder gegeven. Ze is 96 geworden. Ja. Het was een taaie. Ze is van ouderdom gestorven. Ik weet dat, zeker dat zij het heel erg leuk vindt dat het album boven water is. Want zij heeft wel uh, geklaagd over het feit dat van voor de oorlog alles weg was. Uh, alle rapporten en alle jeugdherinneringen zijn weg. En die zijn tijdens de oorlog verdwenen. Dus zij had niets van... Zij ze wel eens, ik heb niets meer ja. van, wat, uh, van toen als ik kind was. Ja. Alles is weg. Dus zij had, vindt dit heel erg belangrijk. Daarom stoort ze ook al door. Ik ben door een Indonesische vrouw opgevoed. <laughs> Voor mij is er ook een, een andere wereld dan de zichtbare. En dit was het tweede deel van de... Oor terug serie Foto vindt familie. Vanaf dit moment zijn de verhalen van Janine en Lily Lorenz... Bob Hogedoorn en andere gevonden eigenaren van de Indische fotoalbums... ook onverkort te beluisteren, te bezien op Foto zoekt familie. Begeleid door een uitgebreide fotoslide voorstelling waarop de sprekers en de besproken albums te zien zijn. U komt daar ook via onze eigen site, geschiedenis24.nl. En volgende week het derde en laatste deel van Foto Vindfamilie. Een programma gemaakt door Marten Minkema en gemonteerd met Berry Kamer. U luistert nog steeds naar OVT. U kunt met ons mailen, ovt.vpro.nl. En u kunt alles over onze uitzendingen terugvinden op onze site geschiedenis24.nl. En Marnix Kolhaas, redacteur van geschiedenis24.nl... vertelt u nu meer over wat daar allemaal deze week te vinden is. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag, Michal. Um, onder andere die verwijzing inderdaad naar die prachtige fotoslides... op de website van uh, het Ropen Instituut. Die uh, kunt u vinden op onze website... Verder staan we vooral stil bij het overlijden van Els Borst... die we een bizar toeval nog onlangs uitgebreid geïnterviewd hebben... voor de tv-serie Na de Bevrijding waarin ze uitgebreid vertelt over haar leven rond de bevrijding... en in de eerste jaren na de bevrijding. Hoe ze bijvoorbeeld in de Annapolona-polder zat... tijdens de oorlog daar de bevrijding heeft meegemaakt. En vervolgens weer terug is gekeerd naar Amsterdam... waar ze op het Barlees Gymnasium weer verder studeerde. En onder andere een UNESCO-prijsvraag won... met een opstel over de wereldvrede. En op die manier samen met Joop Goudsbloem een week naar Londen mocht... Dat is dus te beluisteren uh, op de website. Verder natuurlijk de uitgebreide versie van Na de Bevrijding, de XL-versie... waarin al het uh, historische beeldmateriaal wat in die serie gebruikt is... in die derde aflevering, ook van afgelopen vrijdag... over de verwildering onder de jeugd. Dat historische materiaal kun je daar allemaal exclusief en uitgebreid bekijken. Uh... Ik zou zeggen, ga lekker kijken vanmiddag op geschiedenis24.nl. Er is echt heel veel te beleven. Marnix Kulhaas, heel hartelijk dank. Dit was OVT voor vandaag. Na het lange journaal volgt zoals altijd de perstribune... met Govert van Brakel van Omroep Max. De gast heeft hij vandaag, Yvonnee. Wij zijn er weer volgende week, zondag tot dan. Dag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.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 Ga naar zwaarverdiendvoordeel.nl. Dit is Radio 1.